7 uur moudschreurs met het NWIJ journaal. Een recordaantal van 133.000 vrijwilligers is vandaag op pad gegaan... om zwerfafval op te ruimen tijdens de 16e editie van de Landelijke Opschoondag. Dat is 17 meer dan vorig jaar. Volgens de organisatie doen steeds meer jongeren mee. Verspreid over het land waren zo'n 2500 opruimacties. Ook sommige BN'ers deden mee. Zo raapte rapper Jesser samen met kinderen blikjes en peuken in Almere...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 Het nieuwe gedenkteken is een bronzen aardbol. Die staat op een sokkel van 298 stenen. Bij Vijfhuizen is al een nationaal monument MA-17... en dat is een herdenkingsbos met 298 bomen.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 Dit is Vaarwel Nederland, met Alice de Bruin. Hele goedenavond. Ja, u heeft het vast ook wel eens. Het gevoel dat je de boel de boel wilt laten... je koffers wilt pakken en wilt vertrekken naar een ander land. Vlak na de oorlog kozen veel Nederlanders hiervoor. Bijna een half miljoen landgenoten zochten toen het geluk elders. En dit jaar is het precies 70 jaar geleden... dat de grote emigratiegolf op gang kwam. Want de gevaarlijke grens van 10 miljoen Nederlanders... werd toen bijna bereikt... Nederland is nu vol. Niet alleen op het water, niet alleen bij het water, maar het hele land is boordevol. De afgelopen weken volgde Max in de televisieserie Vaarwel Nederland... het spoor van de landverhuizers naar Canada, de Verenigde Staten... Australië en Nieuw-Zeeland. En dit is een speciale radio-uitzending... waarin we tot tien uur verder praten over dit onderwerp. Dus geen sport, geen langs de lijn vanavond. Maar wel veel gasten die allemaal te maken hebben met... Uh, emigreren of migratie. Zelf in een ander land hebben gewoond. Er komt heel veel langs. We gaan ook bellen met Canada. Uh, blijf luisteren. We hebben nog onderzoek gedaan of mensen nog steeds willen emigreren. Het Max Opiniepanel hebben we ingezet. En de uitslag laten we straks in het derde uur horen. Goed. Gasten in het eerste uur. Marijke van Fase zit hier. Historicus en emigratieonderzoeker... aan het uh, Huygens uh, Instituut voor Nederlandse Geschiedenis in Amsterdam. We gaan tutoyeren... Beslis graag. ik nu even. Heel graag. <laughs> Heb je wel eens overwogen om te emigreren? Ja, toen ik uh, 16 was, had ik eigenlijk het vaste plan om te gaan emigreren. Want ik had familie in Canada wonen. En ik wilde heel graag geologie studeren. En in, in Canada had je altijd werk als geoloog. Alleen toen bleek dat ik niet zo goed was in geologie. Toen dacht ik, ja, dan moet ik mijn plannen toch maar wat bijstellen. Want er zijn ook heel veel andere beroepen natuurlijk in Canada, toch? Of? Ja, maar die kun je in Nederland ook doen. Ja, ja. Dus toen ben je gebleven? Ja. Ja. ja, goed. Naast jou zit Tom Bij. Hij is directeur van de jaarlijkse emigratiebeurs in Nederland. Ja, jij wil vast ook emigreren, of niet? Uh, nee, dat ik heel vaak wordt dat aan mij gevraagd. En ik bezoek veel landen van de, die aanwezig zijn op de emigratiebeurs. Uh, ik zeg altijd, ik ben een reiziger. Ik woon op een van de mooiste plekjes in Nederland. Ik woon op Scheveningen aan het strand. En ik vind het heerlijk om de landen te bezoeken. Ik voel me ook helemaal prima op mijn, op mijn gemak daar. Alleen ik ben altijd toch wel blij om weer terug in Nederland te zijn. Want dan is Nederland toch de beste plek, de place to be? Ja, voor mij wel, in, de, in ieder geval. Als ik dat zo zie, wat voor wat, wat, wat moeite de mensen soms hebben met emigratie. Het lijkt allemaal makkelijk en het, eh, avontuurlijk. Maar de, de, ook daar eh, heeft men eh, zijn problemen. Ja, daar gaan we het ook over hebben. Die problemen komen zeker langs, want zo makkelijk is het inderdaad niet. José van der Akker is hier, woont in Australië. Nou, toch heel leuk dat je hier bent. Hè? Dan hebben we ook iemand die uit uh, het, het, het nieuwe land vandaan komt. Mm -hmm. uh, even terug in Nederland. Je komt straks uh, meer vertellen over een enquête die je hebt gedaan mm -hmm. over Nederlandse emigranten. Jij bent dus geëmigreerd in de ja. jaren tachtig. Ja. Um, ja, gewetensvraag. Als je het over zou doen, had je het weer gedaan. Ja. En Nederland is het mooiste land, horen we net. Nou, het is koud. Ja. Het is... Koud. In Australië is het af ook koud. In sommige stukken van Australië wel. Ja, ja. Ja, maar, maar, maar goed, echt, waar, ja. waarom ben jij weggegaan dan? Nou, ik, was, ik wou al kind, als kind al zag ik uh, Skippy. En ik dacht, die bush daar, die, ja, daar wil ik naartoe. Dus ik, ik weet het nog heel goed. Dus ik was een jaar of zeven en ik zag die bush. En ik denk dat is gewoon waar ik heen wil. Klaar. En toen ik een jaar of acht, nee, even kijken. Een, uh, 26, 27 was, heb ik een Nieuw-Zeeland Nieuw ontmoet. En uh, toen dacht ik van, goed, dit is het alibi. Nou gaan we naar Australië. En dat, dat gebeurde ook zo. En hoe lang woon je er nu al? Uh, sinds 1988. En naar volle tevredenheid. Ja, het is erg lastig geweest. Dus uh, nee, niet altijd naar volle tevredenheid. Ik heb regelmatig gedacht van, uh, ja, heb ik wel de, keuze, de juiste keuze gemaakt. Ik ben twee keer geremigreerd naar Nederland, uh, maar elke jaar, ja, Australië blijft hard trekken. Is, uh, met het een terug. magneet. Ja. En nou praat je zo mooi Nederlands met dat accent. Mm -hmm. Dat vind ik heel mooi. Mm -hmm. Goed, als u uh, thuis luistert en denkt, ja, dat heb ik eigenlijk ook al zo lang dat ik wel weg wil, maar het niet durf en elke keer weer denk ik doe het volgend jaar en dan toch volgend jaar weer niet. Er zijn vast mensen die willen reageren. Doe dat dan via de NPO Radio 1 app. Ja, u luistert naar een uh, ja, speciale radio editie van uh, Vaarwel Nederland. Tot tien uur praten we dus over emigratie vroeger en nu, geen langste lijn, geen sport, maar wel ook hele mooie verhalen. Het is uh, dit jaar precies 70 jaar geleden dat Nederland in de ban raakte van emigratie. En zelfs koningin Juliana had het erover in de troonrede. In ons eigen overbevolkte land willen zij, die graag de vleugels uitslaan, veelal emigreren. Zo kunnen ze over de hele wereld een leger vormen van afgezanten... Die vriendschap brengen. Ja, dat is heel opmerkelijk Marijke. Dat uh, ja, Juliana eigenlijk de mensen oproept om weg te gaan. Ja, uh, Juliana houdt natuurlijk de troonreden. Dus die is wel geschreven door iemand anders. Uh, Drees heeft dat in feite in 1950 ook al gezegd. Mensen die het aandurven, laten die alsjeblieft overwegen om... Uh, naar het buitenland te gaan. Dat hoefde niet alleen over zee te zijn... dat kon ook naar Europa zijn. Omdat de Nederlandse regering... in die periode voorzag dat het lastig was... om iedereen aan werk te helpen. En dat het levenspeil ook nog vrij lang vrij laag zou blijven. En... Uh, we zaten natuurlijk met het begin, eigenlijk de opbouw van de verzorgingsstaat. Daar is Drees natuurlijk het voorbeeld van geworden. En wat je ziet is dat uh, de toenmalige regeringen echt dachten van. Als mensen het in Nederland niet kunnen maken... om welke reden dan ook... dan willen ze het toch ook ondersteunen... in het zoeken van uh, werk of een huis in het buitenland. Niet een beetje zo opgeruimd, staat netjes weg te nemen. Die... Nee, dat is wel een uh, tijd lang... in de jaren 70 of 80 hebben mensen dat, wel dat gevoel gehad. En um, dat kun je tot op zekere hoogte begrijpen... omdat er een, echt een emigratiestimuleringsbeleid is ontwikkeld... waarin veel voorlichting is gegeven... die ook overging naar Propaganda. Jullie hebben dat in je serie eigenlijk heel prachtig laten zien. Ja, daar hebben we trouwens een, een, een fragmentje van. Ik ga even kijken of we dat uh, kunnen vinden, want dat is eigenlijk daar hoor je het heel goed. De, de propaganda uh, dat ze mensen eigenlijk uh, willen weg hebben. Ja. Uh, ik kijk even naar de regie of we dat. Uh, Nee, nou, we gaan het even opzoeken. Het fragment dat je inderdaad ziet dat ze mensen weg willen hebben. Ja. Kijken of we dat zometeen nog even kunnen laten horen. Maar als we even teruggaan naar, naar Juliana. Uh, vriendschap brengen, zegt ze ook nog in haar troonrede. Wat bedoelt ze daar dan mee? <laughs> um, dat durf ik natuurlijk nooit helemaal met zekerheid te zeggen... bij onze koningin die echt wel uh, ook uh, uit was op... Uh, het uitdragen van een boodschap van uh, harmonie en vriendschap. Um, wat er in de emigratiecontext vooral mee werd bedoeld... was dat um, Nederlanders... Je moet, je moet bedenken dat Nederland tot de Tweede Wereldoorlog neutraal was geweest. Nederland moest zich na die Tweede Wereldoorlog... een plaats bevechten in de internationale wereld. Um, en emigranten werden gezien als een goodwill, mogelijke goodwill-ambassadeurs in buitenlanden. Dus het was een manier voor Nederland om ook te laten zien... wat wij aan uh, potentie in huis hadden. Ja, en, en want heel veel mensen, daar ga ik even naar Tom bij van de uh, jaarlijkse emigratiebeurst... Weten denk ik helemaal niet dat het een soort van ja, georchestreerd werd vanuit Nederland. Hè, dat je maar je biezen moest pakken. Nee, nee maar er is wel een parallel te trekken. Want er bestaan nog steeds bureaus die dus mensen helpen die in het buitenland willen gaan werken. Hè. Je hebt het UWV heeft een aparte afdeling, die heet Eures. En dat is eigenlijk een netwerkorganisatie waarbij alle arbeidsbureaus binnen de EU zijn gekoppeld aan elkaar. En als jij dus zegt bij het UWV... ik zou graag in het buitenland willen werken... of je raakt werkloos en ik zou in het buitenland willen werken... dan kom je dus bij de afdeling EURES terecht... en die zegt dan, oké, okay, ben jij timmerman? Nou, er zijn vacatures voor timmerlieden in Milaan... of uh, in Zuid-Frankrijk of uh, in een ander land te vinden. Dus er worden nog steeds worden, worden er dus mensen geholpen om naar het buitenland te vertrekken, die dus dreigen werkloos te worden. Dat is serieus niet anders dan in, die in de periode van de jaren 50 en 60. Ook toen waren het arbeidsbureaus, maar, en dat is wel anders... toen waren er ook privéorganisaties, private organisaties... die mensen konden helpen, omdat Nederland op dat moment... nog behoorlijk verzuild was. En er een heleboel van die maatschappelijke organisaties zeiden... van wij willen onze eigen achterban helpen. Ja, want die verzuilde organisaties, uh, uh, je noemt dat... dat betekende gewoon dat de kerken meehielden om de mensen weg te krijgen? Nee, de verzamelde um, organisaties... dat zijn de, organi de maatschappelijke organisaties... daar hoorde uiteraard wel een kerk mm -hmm. bij... maar die kerkelijke organisaties stond daar apart van. Alhoewel uiteraard de dominee wel hielp, et cetera. Maar uh, de organisaties zelf waren als zodanig gewoon... Uh, boerenbelangenorganisaties, vakbonden, et cetera. Nou, laten we even gaan luisteren naar... Uh... Dominee van Geurp, want die hebben wij nu uh, aan de lijn. Goedenavond, meneer Van Geurp. Dag, Huis. Uh, ik ga toch even uw leeftijd noemen. Ik hoop dat u mij dat uh, vergeeft, want ik heb niet zo heel vaak iemand van 95 in de uitzending. Uh, 96. Oh, 96. Nou, we moeten we maar gaan. 96 bent u al. En u was predikant uh, in Australië. Uh, en ja. u bent eigenlijk daar naartoe gegaan om de Nederlanders een beetje bij te staan, toch? Ja, klopt. Dat wil zeggen, ze hadden daar een gemeente gesticht. En, ze, ze, en, ze, en zo gaat dat dan in, in de kerken, dan wordt een dominee beroepen. En uh, dan moet je al of niet besluiten of je het beroep aanneemt. En zodoende kwam er een beroep op mij om in Albany te komen. Albany ligt in West-Australië aan de Zuidkust. En wat was u opdracht? Dat beroep heb ik aangenomen. En daar kwam ik dus in een gemeente van Nederlanders die geëmigreerd waren. En die met elkaar zo'n uh, gemeente gesticht hadden. En op welke manier hielpen de uh, mensen? Dat was nu uh, 63 jaar geleden dat we afscheid namen op de kade in Rotterdam van de Rotterdamse loyten met de Sibajak naar uh, Australië voeren. En uh, die mensen waren natuurlijk dolgelukkig dat ik aankwam, omdat ze dan iemand hadden die uh, de zaak kon regelen en uh, er moest alles van de grond af worden opgebouwd hm. en ze helpen kon. en... Uh, dat, dat is dus een, een hele mooie tijd geweest. Ja, want wat deed u precies voor deze mensen? Ja, en voor mij ook. Maar wat deed u precies voor deze mensen, meneer Van Geurp Nou, in de eerste plaats mijn gewone domineeswerk. En domineeswerk is dat je zondags twee keer preekt. Dat je de jeugd eh, catechisatieonderwijs geeft. En dat je de zieken bezoekt en de oude van dagen. En dat je verder de, de, de, de, de kerkelijke zaken regelt. Kortom dat je probeert de mensen uh, te helpen om in uh, een vreemde omgeving... waar ze praktisch uh, zich niet konden uiten, omdat ze de taal niet kenden... toch hun plaats te vinden. Ja, En, en hoe, lang gedaan, huh? hoe lang heeft u dat gedaan eigenlijk, meneer Van Geurp? Hoe lang heeft u dat gedaan? Negen jaar. En kunt u zich nog één verhaal herinneren waarvan u zegt... met die mensen had ik het echt te doen... Er waren toen wel, wel verschillende zaken waar, waar je plotseling voor kwam te staan. Er was een jonge man in de gemeente die uh, getrouwd was en die had uh, twee kinderen. En die viel, uh, toen hij uh, met de muziekgezelschap uh, bezig was te oefenen, viel ineens een doos op de grond neer. Ach. En toen kwamen ze bij mij zeggen, ja, je moet dat aan die vrouw, die is een vrouw gaan vertellen. Ja, daar moet dan, daar is niks aan te doen. En ik herinner me nog wat ze toen tegen mij zei. Toen zei ze, nou ga ik terug naar mijn moeder. In Ach, Nederland? In Nederland? Ja, ja. ja. De bodem viel onder haar weg. En heeft ze dat ook gedaan? Is ze uiteindelijk naar Nederland ja. teruggegaan? Ja, ja, ja, ja. Maar verder zijn er geen mensen teruggegaan. Bij ons was dat niet zo. En ze hebben allemaal een goede plek gekregen in de samenleving. En ik herinner me nog... Dat in die tijd de minister van Immigratie in Australië. er was een aparte minister voor. bij een uh, ceremony of, van mensen die genaturaliseerd werden. tegen hen zei: denk erom, je moet je kinderen tweetalig opvoeden. <lacht> Ook de ge gewone taal van vroeger. Ja, ja. Want op die manier hebben ze een aandeel in de cultuur van jullie land. en kunnen ze onze cultuur verrijken. Ja. Dat denk ik veel aan tegenwoordig. Ja, dat begrijp ik. Met, met wat er allemaal gebeurt met de vluchtelingen. Ja. En dat ze daar dan bang voor zijn. Dom. Die mensen brengen ook iets in ons land. Ja. En, en, en het waren gewone mensen daar in Albany, maar toch. En waarom en bent u eigenlijk gezicht... zelf niet gebleven in Australië? Nou, ik kreeg een beroep uit Nederland. En toen moest ik weer opnieuw beslissen. En toen uh, hebben we toch besloten om weer terug te gaan. Ja, dank u wel, meneer maar Van Geurk. Niet dat het ons daar niet beviel, want het was een schitterend klimaat. En weet u wat ook vooral erg mooi was? Er was niet zoveel geregeld. In Nederland, als je een winkel of een zaak wilde beginnen... dan moest je eerst een vestigingsdiploma hebben. <laughs> in Australië zeggen, begin maar. Als het goed gaat, dan is het oké. Okay. En als het niet goed gaat, dan ga je vanzelf failliet. We zien het wel. Ja, dus dat was overzichtelijk. het is ruimer en makkelijker. Ja. Mag ik u danken, meneer Van Geurk, voor uw verhaal? Ja, is goed. Goedenavond. Ja, even, even uh, naar de gasten hier uh, aan tafel. Dit, dit is denk ik, Marijke, een bekend verhaal, of niet? Ja, dit is echt een, uh, een, een heel typisch verhaal voor de nazorg, zoals die vanuit Nederland werd geregeld. Ik weet niet precies, we hebben niet gevraagd om meneer Van Geurp van welke kerk hij was. Maar in feite uh, gingen alle kerken, stuurden predikanten. Predikanten werden heel vaak ook beroepen binnen een Australische kerk. Bijvoorbeeld in de Presbyterian Church. En uh, waren daar om Nederlanders te ondersteunen. En wat je daarnaast ziet, is dat er ook uh, eigenlijk heel veel na zorg via emigratiekantoren. Dat is dus eigenlijk mm -hmm. een soort van emigratie Nederlandse emigratiedienst in het buitenland werd verzorgd waar de emigranten ook terecht konden als ze bijvoorbeeld van baan wilden wisselen. Ja, want is dat nu werkhouden. nog een beetje zo, Tom, bij dat als mensen nu emigreren, jij bent directeur van de emigratiebeurs, uh, dat ze dan ook eigenlijk nog een beetje aan de hand worden genomen in een, uh, in een land? Niet vanuit Nederland, uh, maar er zijn heel veel landen die allerlei programma's hebben lopen om emigranten aan te trekken, omdat die worstelen met vergrijzing en dus uh, economische ze teruggang hebben en dus graag mensen van buiten willen hebben. Ook al in Europa is dat zo. En daar hebben ze wel hele programma's voor. De emigratiebeurs is bijvoorbeeld in februari. Heel veel buitenlandse gemeenten staan daar om Nederlanders te vragen... om in de meivakantie een week hun vakantie daar te plannen... en dan mm -hmm. tijdens de vakantie een dag vrij te houden... zodat zij uh, scholen kunnen bezoeken, huizen kunnen bekijken... Uh, eventueel met werkgevers in overleg kunnen gaan om, uh, voor een baan. Dus er, wordt de, de, er worden wo taalkursussen aangeboden dan ook gelijk dus het wordt wel degelijk iets gedaan aan zorg maar dat wordt nu vanuit de landen zelf gedaan ja precies is wel een soort van vergelijking te maken even naar jose van den anker woont in australië sinds de jaren tachtig ben jij opgevangen toen nog nee niks nee? nee geen dominee die je bij de hand nee hadden? absoluut niet en de mensen de nederlanders die komen heen ken nou ja klagen het gebrek aan nazorg is heel duidelijk ja ja is meer een probleem dan, uh, dan een feit. Want je had ook, daar ja. wel behoefte aan gehad als het er was geweest. Absoluut. Ja, dat is ook wel boeiend, want José, is, uh, jij zei net dat je in 88 bent uh, ja. vertrokken. Hè? Ja. Zij zit precies op de overgang dat in feite het actieve uh, stimuleringsbeleid vanuit Nederland wordt stopgezet. En uh, wat je dan ziet gebeuren is dat de aandacht zich verschuift naar... Mensen die uit Nederland vertrekken, maar die dan een etnische, niet-Nederlandse achtergrond hebben. Dus de etnische Nederlanders die vertrekken, worden, vallen dan in, in principe dus veel meer tussen wal en schip dan je denkt. Tot. Nou, we gaan zo meteen praten over waarom mensen nou eigenlijk zo graag weg wilden. Want uiteindelijk kies je daar op een gegeven moment voor. Maar we hebben aan jullie gevraagd om een, een, een plaat te noemen die je doet denken aan emigratie. En toen noemde jij uh, Tom Waits, Walsing Mathilda. Ja. Daar denk ik dan Waarom Tom Waits? Omdat ik dat een prachtige zanger vind. Maar niet <laughs> alleen, bon toch? Nee, nee, ik ben op dit moment bezig met uh, onderzoek... naar uh, uh, uh, Nederlandse emigranten die naar Australië vertrekken. Ik heb een... Uh, Partner die in Australië is geboren. En dat heeft dus ook een soort van aantrekkingskracht, moet ik zeggen. En begrijp, begrijp ik nou goed dat dit het onofficiële volkslied is van ja. Australië? Ja, dat moeten we dan wel even zeggen, zeker, natuurlijk. Dat zeker. is een heel Hele belangrijk, belangrijk. Ja. en een prachtig nummer. Ja. my stasis I soak it away I do go old thing Matilda old thing Matilda you go old thing Matilda with me now the door Luister naar een speciale radio-uitzending van Max. Vaarwel Nederland. Wie heeft het niet? Het is niet voor niks dat ik vertrek, hè, die, die tv-serie. Ja, ik ben een ontzettende fan daarvan. Ik vind het heerlijk om naar te kijken. En dat, dat vinden heel veel mensen. Hè? En iedereen ja. heeft dat gevoel is van, ik wil eigenlijk weg. En ik wil mijn koffers pakken, ik heb er geen zin meer in. Die rotbaan en die familie, die vrienden. Ik wil gewoon heel ver ergens in een outback in Australië zitten. Toch? Dat herkennen we allemaal. Of niet? Um, ik zou daar wel uh, bedenkingen bij hebben. Omdat ik <laughs> weet goed, nou, ik wat emigratie doet met mensen. Nee, oké. Okay, okay, ja, maar goed. Dit is inderdaad wel waar. Maar 2 tot 3 procent weten wij dan wel uit ja, onderzoek. 2 tot 3 van de Nederlandse bevolking denkt regel echt serieus na over emigratie. Dat zijn toch serieuze aantallen? Dus er zit je over 500.000, 600.000 man die daarover nadenken. Precies. Nou, straks hebben we onderzoek gedaan bij ons Max Opinie-panel. Ik ga straks de uitslag geven. Komt wel inderdaad een beetje in die richting. Maar we gaan eerst even luisteren naar Joris Kreugel, onze verslaggever, die ging namelijk de straat op deze week en vroeg aan mensen of ze wel eens overwegen te emigreren. Mijn grote droom is wel nog een keer hier even alles achter te laten. En dan uh, naar een, uh, ergens in de rimbo tussen een stam of in een stam te gaan wonen. Waar ze echt nog bezig met hun pootjes echt in de klei staan. En waarom en dan? dan? Uh, nou ja, omdat dat, dat heel bezig is. Omdat ze naar mijn idee heel dicht bij de natuur staan en dicht bij zichzelf. Kijk naar de indianen. Hoe die met de natuur omgaan. De echte indianenstammen. Dat is mooi. Wij hier in Nederland leven maar met een soort oogkleppen op alsof het normaal is dat hier de supermarkten vol liggen met van alles. Nee, het respect naar de natuur toe is een beetje weg. In welk land denk je dan nou? Peru. Dat zit wel in mijn achterhoofd. Dat is toch wel ergens een droom. Maar ik denk dat het dan eerst voor een aantal maanden moet je dat gaan voelen, ervaren, beleven. En dan pas kan je denk ik oordelen van nou, dit vind ik wel wat. Wat zou voor u een reden kunnen zijn om weg te gaan vanuit Nederland? Niet dat het hier slecht is, totaal niet. De, wat een reden zou kunnen zijn? Ja, gewoon totaal even het roer om en lekker ergens anders uh, gaan beginnen. En niet omdat Nederland een vervelend land is? Nee, totaal niet. Nee, nee? nee beslist niet. Nederland is een erg mooi land. Mijn vader die heeft alle wereldzeeën bevaren. Ja. Die kent de hele wereld in zijn broekzak. En als hij dan achter in zijn tuintje zat met verlof... in een tuinstoeltje met een klein transistorradiootje... en ik zei, goh, pap, waar zou je graag nog een keer naartoe willen? Zegt hij, ach, kind, Nederland is zo mooi. Hij zegt, het is hier prima. <laughs> het is hier prima en toch willen heel veel mensen weg. José van den Anker, hè, je bent vertrokken naar Australië, je hebt het verteld. Uh, eind jaren tachtig. Uh, je zei net al, in het begin was het vooral heel lastig. Wat, wat mm. vond jij zo moeilijk? Het klimaat, de ruimte, vond ik heel confronterend. Die grootste ruimte. Uh, ja, natuurlijk was ik eigenlijk met een buitenlander gegaan. En die relatie, die liep niet helemaal, die was heel nou ja, moeilijk. Uh, dus ik snapte helemaal niks van de, van de omgeving. Dus ik was naar Perth vertrokken. Het was een heet klimaat, plus 40. Hier was het min 20. Plus uh, 40, dat is plus 40 in de zomer. Ja. Ja. Uh, allemaal van die nieuwe huizen. Een plastic omgeving vond, het, vond ik het. En nieuwe huizen. En ik dacht steeds van hier horen eigenlijk zwarte mensen rond te lopen in zo'n klimaat, horen eigenlijk zwarte mensen rond te lopen. Dat waren mijn eerste indrukken. Ze zijn de aboriginals sterk, toch in Australië? De mensen. En dan de stad in te lopen... en te dat die mensen te horen schreeuwen, de Aboriginal mensen. En de blanke mensen... komt complete ontkenning van dat ze bestonden. En dus die hele segregatie... vond ik heel lastig om dat te begrijpen. Um, dus ja, na een half jaar ben ik naar Tasmanië vertrokken en dat toen ging het een stukje beter. En waarom ging het daar beter dan? Nou, het klimaat was niet zo uh, confronterend. De ruimte, he, Tasmanië is, is een beetje kleiner dan ja. als Nederland. Um, maar uiteindelijk ben je toch weer naar Perth gegaan en en toen is het wel gelukt. Uh, ja. Wat heeft je toen geholpen? Toen was ik beter geïntegreerd. Ja, zeggen ze altijd. De eerste twee jaar is het moeilijk, hè? maar dat was dus ook voor mij. Ja. ja. Je moet de taal leren kennen, de cultuur leren kennen. Um, nou ja, je partner is een vreemdeling, dus dat is allemaal heel confronterend. Je mist de familie heel sterk. Um, ja, pff, alles is zo anders en nooit Nederlands kunnen lezen of praten. Altijd die Engelse kranten krijg je op een gegeven moment zo genoeg van als het Engels je nog niet eigen is, ja, is ja. nog niet vloeiend spreken. Nee, in. want dat ze Engelse kranten in Australië hebben lijkt me ook niet heel erg vreemd, toch? En dan dat de wist je. Culturele verschillen, want die zijn heel subtiel. Want zoals jullie ook weten en Lanja Peters bijvoorbeeld heeft uitgezocht is dat de, de Nederlands wel de, worden ze nog steeds gezien als de invisible markt. Dus de migrants die je niet kan zien, omdat we ook blank zijn. En we passen ons makkelijk aan. Dus we spreken gauw goed niet Engels. Op. We spreken aardig uh, Engels. Maar onze cultuur is anders. En heel veel Australiërs uh, die begrijpen dat gewoon niet, hoe dat eigenlijk zit. En hoe een Nederlander nou eigenlijk denkt. En daarom heb ik eigenlijk dat onderzoek willen doen. Ja. Gaan we ja. zo meteen de uitslag van horen. Maar ik wil even naar Jan Vels, die is aangeschoven. Meneer Vels, welkom. U bent twee keer geëmigreerd naar Australië. En ook twee keer weer teruggekomen. U heeft er een boek van geschreven. Je neemt jezelf mee over zee. Waarom is het bij u niet gelukt? Nou, het is zo gegaan. In 1980. 56 was ik schooljongen en uh, mijn ouders die waren gescheiden. Mijn moeder zat in een hele moeilijke uh, uh, situatie. En haar roer was naar Brisbane geëmigreerd. Die kwam oorspronkelijk uit Indonesië. En die vond het in ons land ook maar koud en die is naar... Uh, uh, Brisbane in Queensland. Maar is het alleen om de kou? Want waarom gingen ze weg? Uh, ja, ze gingen weg omdat uh, woningnood was er uh, toen. En uh, ze woonden in bij hun ouders. En dat uh, ging niet altijd even gemakkelijk... En toen was het in 1951, dat was op het hoogtepunt van de emigratie. En toen is mijn oom geëmigreerd naar Australië. En die zei tegen mijn moeder: Kom ook naar Australië. Nou, ik zat op de middelbare school. En uh, nou, ik werd uh, bij de rector genoemd. Uh, ge Roepen, gevraagd, ja. En die zei: Jan, je schip gaat morgen naar Australië. Ja, ja. Echt waar? Ja, zo is het gegaan. De volgende dag moest u ja, weg? Ja, de volgende dag om acht uur zaten we in de trein naar Amsterdam. En daar lag het schip de Jan van nou, dus ik. En moest, weet, weet u nog hoe u gereageerd heeft toen nou, u dat hoorde? Nou, ik vond het schitterend. Oh, je vond het wel fijn? Ja. <laughs> ja, ja nou, gelukkig? Ja, want ik zat op, op, op, op het gym. Natium met uh, Latijn en Grieks. En nou, dat vond ik maar matig. D dus Liever Engels ik, in Australië, dacht Dus, dus ja. ik dacht, nou, huppata, we gaan gewoon. Nou, en we zijn gegaan. En uh, dat was één uh, avontuur in Australië. Maar uiteindelijk bent u teruggekomen, hè? Ja, zei dat... ik aan het begin. Waar, waarom bent u teruggegaan? Nou, het was zo, ik zat uh, daar op de high school... En ik moest keihard studeren, alles in het Engels, maar ik heb het gehaald. En ik had zelfs een, een studiebeurs om te studeren aan de University of Queensland. Maar wat gebeurde er? Mijn moeder was ondertussen naar Nederland gegaan. En die Australiërs, die zijn hartstikke slim, die dachten verrek... Jouw moeder is naar Nederland gegaan. Straks ga jij studeren op onze kosten. Uh, Misschien ga jij daarna ook naar Nederland. Want waarom en, was je moeder naar Nederland gegaan? Nou, er was, uh, ja, was huisvesting uh, pas in de, in de jaren 50 moeilijk in ons land. Uh, in 1959 kwam mijn moeder... en. Uh, Huis uh, krijgen in... Den Haag, en toen dacht ze, dan ga ik toch maar terug. En toen dacht ze, ik ga toch maar terug. Even, even, ja. als ik u even mag onderbreken. Even naar Marijke van fase. Is dit een bekend verhaal? Dat mensen die gaan dan en, en settelen zich eigenlijk een beetje. En, en dan toch gaat het niet helemaal zoals het moet. En gaan ze terug. Ja, wat je, wat je in, in feite is het zo dat er toch altijd 25 tot 30 procent van de mensen teruggekeerd zijn. Je ziet maar dat mensen, is heel veel. Dat, dat ja, wist ik eigenlijk helemaal ja, niet. 25 tot 30 procent die uiteindelijk toch gewoon weer terug gaan naar Nederland. Ja, dat is ook veel. Het is wel de normale, het is het normale percentage bij migratie. Als migratie weggaat, mensen die weggaan, die komen, daarvan komt 30% over het algemeen terug. Is nee, dat wat klopt. u nu ook ziet? Is dat ja, nu ja, nog dat, steeds dat, zo? Dat, dat is eigenlijk nog steeds zo. En ook de 24 maanden die ik eh, net hoorde, ja. dat klopt ook nog steeds. Dus ze ja. zeggen, na 24 maanden, als je dan nog steeds daar woont en je hebt het naar je zin, dan is de kans erg groot dat je gaat blijven. En dan waarom 24 maanden? Waarom zeggen ze vooral voor jaar maar met, met, met huwelijken zeggen ze altijd zeven jaar. Hè? Ja. Bedoel, ja, maar dat, dat zit in die 25, procent van die terugkomst. Ja. Kijk, waarom gaan mensen terug? Dat heeft allerlei verschillende redenen kan zijn. Omdat de kinderen heimwee krijgen, of dat je zelf heimwee krijgt, of dat je gaat scheiden. Of dat je inderdaad. Er zijn legio redenen om terug te gaan. Of omdat het je toch tegenvalt. Uh, dus dat, dat, dat, dat is heel moeilijk te vatten. Hè? Want je, je gaat een droom achterna. Uh, en dan blijkt die droom misschien toch niet helemaal de waarheid te ja, zijn. Maar bij die 24 maanden, of daar, om, om daar nog even op terug te komen, dat is voor Australië wel een hele specifieke uh, periode. Nou, daar hoor, komen ook de meeste mensen van terug, hè, heb ik begrepen. Nee, dat is. Uh, je, je bedoelt dat de meeste mensen terugkomen uit Australië? Nou, dat scheelt niet zo heel veel met, uh, met landen als Canada of uh, uh, zo hoor. Maar um, in Australië he, zijn heel veel mensen vertrokken onder bepaalde um, ondersteuningsprogramma's. Dus mensen kregen geld voor de overtocht, kregen wat uh, boord- en landingsgeld. Maar, zoals maar, wacht, dat heel even, maar wacht heel even, nou begrijp ik het niet. Je wordt uiteindelijk word je geholpen om vanuit Nederland naar Australië te gaan. Ja. U vertelde net dat waren sociale programma's. Dat werd ja. van alle, alle kanten werd het een beetje gestimuleerd ja. vanuit Nederland, maar ook vanuit Australië. Ja. En dan zijn ze de 24 maanden en dan mogen ze weer op de, op de boot gezet worden. Nee. Begrijp ik het goed? Nee, ik begrijp het niet helemaal goed. Maar wat is het dan? Ze, als ze naar uh, Australië emigreerden, dan kregen ze subsidie op voorwaarde... dat ze minimaal 24 maanden in Australië bleven. En daar werk verrichten voor de Australische overheid. Uh, Probeerden de taal te leren. Mm -hmm. En als je binnen die 24 maanden terug zou willen, dan moest je de reis zelf betalen. En als je dus langer dan twee jaar bleef... dan kon je in bepaalde omstandigheden... en dat was niet voor iedereen... maar je kon wel uh, kijken of je een beroep kon doen... op de Nederlandse overheid om toch terug te komen. Heeft u dat ook gedaan, meneer nee. Vels? Nee. nee, nee u nee. moest het zelf betalen? Nee, nee. Wie heeft dat dan betaald bij u, de, de, de terugreis? Um, nou... nou die heb ik zelf betaald. Die heeft u uiteindelijk zelf betaald? Uiteindelijk heb ik die zelf betaald. Ja. En u heeft het nog een keer geprobeerd om toen weer daar te, te gaan, uh, ja. gaan wonen. Ja. En toen bent u weer teruggekomen ben ik naar Nederland. Weer teruggekomen. Ja. Waar, waarom is het de tweede keer mislukt? Nou, het is niet mislukt. Uh, ik had in... Oost... U moest iets dichter bij de microfoon gaan zitten. Ik had in Melbourne een hele goede uh, uh, functie. Maar die liep op het einde. En toen dacht ik, nou, ik, ik ga eens naar uh, Canberra... om daar te solliciteren. En uh, ik kwam daar uh, zondagavond aan. Maandagochtend naar het arbeidsbureau. Gesproken met uh, iemand van het ministerie van uh, vervoer. B binnen één uur was ik aangenomen... en uh, kon ik werken bij het departement van vervoer in Canberra. Maar uh, mijn vrouw zei, no way. Want Canberra lag in de middle of nowhere. En dan was het weer een emigratie. Want, want we waren inmiddels gezeteld in Melbourne. Hadden daar kennissen. Moesten weer opnieuw beginnen. Dat en dat wilde je eigenlijk niet. Die dacht, nee, dat doe ik niet. Nee. Dus toen dacht ik, potverdorie. Ik zit in een moeilijke positie. En toen dachten we, nou, dan gaan we maar weer terug naar Nederland. Ja, en uh, zo is het ongeveer gegaan. Ja, en, en, en dan uh, zit je opeens weer in Nederland... en heb en je het twee keer geprobeerd. Ja, en Laat, dat laten we heel weer. even, meneer Vels, als ik mag onderbreken. We hebben nog een heel mooi fragment... uit de tv-serie Vaarwel Nederland van Mariska. Uh, zij uh, woont in uh, Canada. Ik kan ook niet echt zeggen dat ik een, een, een rotleven heb gehad... Ik ben altijd een beetje zo'n soort zeeman geweest, die als de zeeman op zee is wil die naar land en als hij op land is wil die naar zee. Weet je wat ik bedoel? Het is, uh, ik heb best een hartstikke goed en leuk leven gehad hier, maar dat is natuurlijk ook omdat je zelf veel organiseert. Maar als ik het over mocht doen, dan, uh, nee, zou ik toch in Nederland, was, had ik toch in Nederland willen blijven. Nou. Maar het is geen drama, hoor. Goed, ze wonen trouwens in de Verenigde Staten Geen drama, zegt ze, José van de Akker Jij woont in, in Australië Je bent net even terug in Nederland Omdat je ook een enquête hebt gedaan Over Nederlandse emigranten Is, is dit het verhaal wat je ook een beetje hoort af en toe, of niet? Uh, ja, nou ja, gewoon dat het moeilijk is voor mensen. Dat het veel moeilijker is dan mensen in Nederland... of mensen die niet geëmigreerd zijn... voor, voor hen, dus voor familie, maar ook vrienden... om te begrijpen hoeveel het eigenlijk inhoudt. Uh, hoeveel het kost op, persoonlijk, uh, financieel... Uh, netwerken, dus je leven opzetten. Kunnen fun functioneren zoals een gemiddelde Nederlander als die thuis blijft, zeg maar. Ja, het is allemaal veel, veel, veel moeilijker. Ja. Uh, dingen gebeuren niet automatisch. Je moet alles gewoon zelf doen. En, en wat heb jij precies onderzocht in je enquête? Of wat wilde je onderzoeken? Ja, uh, dus ik was. Een, een tijdje had ik het heel lastig toen ik in Perth woonde. En toen uh, wilde ik begrijpen wat eigenlijk aan de hand was met. Uh, met uh, hoe, hoe ik me voelde en alles, zeg maar... Uh, als Nederlander die in Australië woonde. En ik dacht van, ik wil literatuur op, los, uh, op nazoeken, ja. Dus... Um ik was toen werkloos. ik werk nu als postdoctoral uh, onderzoeker op Central Queensland University, dus oh. in Queensland. Um, maar in ieder geval toen de tijd, toen dacht ik van, nou, ik, ik ondervond dus heel veel literatuur over de migranten, de Nederlandse migranten, die na de oorlog naar... Australië verhuisd waren. Maar je bent nu naar Nederland gekomen om weer onderzoek te doen. Wat wil je precies nee, nee, weten dus van die wat mensen? Wat ik toen gedaan heb, is toen dacht... en ik vond, vond helemaal geen literatuur over mensen... die na pakweg 1990 zijn verhuisd. Er is dus helemaal niks over bekend. Dus ik dacht van nou... en toen ben ik met de andere Nederlandse mensen gaan praten... en ik merkte dus van, ja, die hadden gelijke... Uh, uh, moeilijkheden, zeg maar, of uh, ja, ervaringen... waar dus niks over beschreven is. En dan met zo'n gebrek aan steun, van de politieke steun bedoel ik. En dus vanuit Nederland, het gebrek aan het uh, ja, netwerk... een steunnetwerk in Australië en in Nederland. Maar Want is er een groot verschil tussen de mensen... die zeg maar in de jaren negentig zijn vertrokken... Ja, en de, de mensen na zeker de oorlog? Ja, verschillen. Dus op die basis, ik wilde dus een onderzoek doen... en een vergelijking trekken tussen de mensen tussen de mensen die na de oorlog zijn vertrokken... en de mensen die na 1990 pakweg zijn vertrokken. En we zien inderdaad, er zijn overeenkomsten... maar er zijn ook zeker verschillen. En wat zijn de verschillen dan? Ja, daar heb ik hier een heel lesje van. Maar, natuurlijk maar noem er, er is twee. Even denken, van de, de context is natuurlijk helemaal anders. De wereld is geglobaliseerd. Dat was nog niet zo na de oorlog. Dan heb je na de oorlog was er dat... nou ja, oproepelbeleid zoals veel mensen dat ervaren, zeiden ze ook in de enquête, hè... Um, uh, we werden eigenlijk gewoon weggestuurd Weer die propaganda. thematiek the the werd met name door uh, naoorlogse immigranten aange aangekaart. Terwijl de, de Nederlandse mensen die later zijn vertrokken... die uh, uh, hadden dus anders dan de post-war migrants... die euh, weggingen uh, wegens economische omstandigheden... en gebrek aan huisvesting en de politieke situatie... Project Will, dat de, na, na, de mensen die na 1990 zijn vertrokken... die zijn met name vertrokken uh, omdat ze een partner hadden... een Australische of een Nieuw-Zeelandse partner. Um, en overeenkomsten zijn bijvoorbeeld bij beide groepen... dat uh, Australië trok, dat het klimaat trok, uh, het avontuur... Bij ja. beide groeperingen. Maar goed, dat is er ook een beetje, Tom, wat jij ook zegt. Hè? Dat, dat blijft eigenlijk een ja. beetje hetzelfde. Ja. Hè? Of je het nou uh, ja, kijkt naar we... de mensen die na de jaren negentig uh, zijn weggegaan... Of, of na de oorlog. Je ziet veel overeenkomsten. Ja, dat is, dat is nog steeds. Als je kijkt naar de, de, de huidige emigrant... Uh, dan is het, uh, het zijn over het algemeen zijn de avontuurlijk ingestelde mensen... die eigenwijs en doorzetters zijn. Uh, ze zoeken rust, ruimte... vaak ook een natuurlijke omgeving... waar ze hun kinderen kunnen laten opgroeien. Uh, dat, dat zit in zichzelf. Uh, ze weten dat ze, gaan dat, dat ze... financieel erop achteruit gaan, waarschijnlijk. Dat, dat mm -hmm. accepteren ze... op voorhand al... Uh, maar de andere kwaliteit van leven die zij zoeken, dat is eigenlijk leidend. Uh, en er hoeft maar iets te gebeuren. Een, een druppel kan zijn uh, de file druk in Nederland, de criminaliteit... Uh, de, de verslechterende mentaliteit hier in Nederland. En dan zeggen ze, nee, dit is niet de kwaliteit van leven die ik wil hebben. En nu ga ik. En dat is eigenlijk de, de, de drijfveer. En maar wat is dan de druppel dat mensen denken... en nu ga ik toch een land uitkiezen, mijn koffers pakken... Dat zijn vaak externe factoren waar ze geen invloed op hebben. Dat zijn, heeft vaak met politieke uh, dingen te maken. Dat is dus files, criminaliteit, mentaliteit. Uh, dat zijn het, geen dingen waar zij een invloed op hebben. Uh, het is wel grappig dat je dat zegt. Want wat je dus ziet, er is in de jaren 50, 60 heel veel onderzoek gedaan. En is in de jaren 80 ook gebeurd. Uh, naar de motieven om te vertrekken. En in, inderdaad zie je dat er uh, motieven gewoon echt uh, vergelijkbaar blijven. Um, maar wat je met name in de jaren 50 dus ziet... is dat het sociaal-economische, uh, het wat slechter hebben... Uh, een, een doorslaggevende reden kan zijn. Mm -hmm. um, maar, en dat zie je in de jaren 80 ook gewoon nog steeds heel sterk terug. Dat wanneer er al relaties zijn in het buitenland... of in mm -hmm. het land waar men naartoe wil... Uh, dan is dat een prikkel om te gaan. Ja. En ook wanneer men zelf buitenlandervaring heeft. En dat is ja. natuurlijk iets, dat was ook in de jaren 50 al zo. Ja. En dat is het opmerkelijke, uh, dat, dat blijft dus in feite uh, nog steeds een uh, belangrijk uh, trigger om eventueel weg te willen. Ja, omdat dat, ze nog steeds geloven in die dromen eigenlijk, hè? dat is het ja. ook. Dat ja. het daar toch echt beter kan zijn. Ja, en wat, wat Tom zegt, en dat klopt ook heel erg, en dat zie je... Toch ook in de jaren 50 al. Dat is een zekere mate van onbehagen met uh, de Nederlandse maatschappij. En dat is uh, uh, ook terug te brengen tot het feit dat mensen... althans, dat wees onderzoek uit die jaren toen uit... een zekere mate van minder binding hebben met de regeldruk of wat dan ook. En dat zie je dus eigenlijk veranderen naar uh, andere... Triggers, maar uh, wel een, een, een soort van onbehagen. Ja, onbehagen en hopen dat het ergens anders beter is. Ja, toch? En dat valt dan ja, soms ook weer heel erg daar tegen. Daar moet je heel hard voor werken om dat beter te krijgen. Ja. En het, wat ik nog steeds het opmerkelijke vind en wat José in feite ook zegt... is dat er in de jaren 50 tot 70 zo'n beetje echt opvang was in de landen van ontvangst. En dat is daarna verminderd. En wat je wel ziet is dat mensen dus het gevoel hebben gekregen... in de jaren 50, 60, dat ze zijn weggestuurd. Terwijl dat absoluut niet de bedoeling was. Ja. Laten we uh, nog even bellen met, uh, met Canada. Uh, een van de landen waar Vaarwel Nederland ook over ging... Uh, de afgelopen week op de televisie. Er zijn veel Nederlanders vertrokken naar Canada... na de Tweede Wereldoorlog. Tom Bijvoet hebben we aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond, Alice. Wat is het bij u eigenlijk? Middag, hè? Of niet? Uh, het is bij mij middag, ja, tien voor drie. Ja, precies. Uh, u bent uitgever van Nederlandse Bladen in Canada en de VS. Uh, hoe lang woont u daar al? Ik ben in 1999 naar Canada gekomen. Ja, dus u bent zo iemand met, uh, die eigenlijk... Met een dochter van 13 maanden oud. Een ja. eigenwijze doorzetter hoor ik net. Uh, want waarom bent u weggegaan? Eh... Uh, ik... Ik denk dat de discussie die jullie nu voeren heel interessant is. In de jaren 50 had je uh, zeg maar de duw, de push uit de Nederland weg. Voor ons was het uh, wel degelijk de tool. Uh, we wilden naar een land wat we al eerder gezien hadden als vakantie. Wat we prachtig mooi vonden. En uh, waar we inderdaad ruimte, geen files. Uh, de zomer van 1999, herinner ik me, was een uh, hele slechte zomer... en we kon nu nog één nog zo'n zomer gaan emigreren. Dat, dat gevoel eigenlijk. Maar goed, het leven bestaat positief. toch niet alleen uit mooi weer, of wel? Nou, uh, in, in, in Canada is, uh, is mooi weer toch ook heel belangrijk. De, de, de great outdoors, de buitenwereld, de buitenlucht... Uh, uh, telt hier heel erg mee. Ja. Um, nou, ja, dat ik, ik begrijp ik wel inderdaad. Dat je inderdaad de ruimte zoekt als je in Nederland woont... dat, dat is een heel goed argument, denk ik, hè, om weg te gaan. Uh, nou ik ziet u nog heel vaak mooier. Nederlanders... omdat u uh, Nederlandse bladen uitgeeft. Uh, ja, hoe, hoe, hoe, hoe treft u die mensen over het algemeen aan? Zijn dat gelukkige mensen... of, of zijn het ook mensen met veel mitsen en maren... over de stap die ze hebben gedaan? Ja, dit is, dit is niet een spannend antwoord, denk ik. Maar ik denk dat er de gelukkige mensen zijn... en diep ongelukkige mensen. En dat het niet zoveel verschilt vanuit, uh, met, met Nederland. Uh, mensen zijn mensen. En uh, sommige mensen passen zich beter aan, anderen minder. Er zijn hele tijd schrijnende verhalen van mensen die in 1954 wel op een knieën terug hadden gewild. En er zijn mensen die zeggen van, nou, ik, ik hoef nooit meer naar Nederland toe, ik ben zo gelukkig hier. Ik, ik denk niet dat, het, dat je kan zeggen dat het de een of de andere kant op gaat. Nee. En, en hoe is het? Want jij spreekt ook mensen die natuurlijk al op leeftijd zijn. En die zagen we ook in de televisieserie. Je zag zelfs een, een, een bejaardenhuis of een, of een uh, verzorgingshuis met alleen maar Nederlandse uh, ouderen. Want hoe is het om, om in een, in een een land wat niet je land van herkomst is, oud te worden? Ja, ik, ik geef dus twee uh, bladen uit hier. Eén is geheel Nederlandstalig, dat heet uh, de krant, dat komt maandelijks uit. En de abonnees daarvan zijn natuurlijk in de regel uh, op leeftijd. Dat, dat is die oudere groep. Uh, en uh, dan zie je dat hier ook heel veel geregeld is... Hè, in de Nederlandse bejaardentehuizen, vooral... Uh, met de reformatorische inslag... maar dan mag je ook zo langzaam al best in... Uh, als, je, als je niet uh, uit die zeil komt. En dan zoeken mensen elkaar op. Want het wordt, naarmate je ouder wordt... Uh, zeker uh, die vrouwen vaak die uh, meegekomen zijn... maar heel erg geïsoleerd zijn geweest binnen hun huishouden... met vaak grote gezinnen... Uh, nooit echt goed Engels hebben leren spreken... Uh, en vaak ook hun man overleven met, met vele jaren. Die, die hm. zoeken elkaar op en die gaan met elkaar zitten. En dan heb je zelfs het, het, het schrijnende geval van dementerende bejaarden... die terugvallen in die Nederlandse taal. En ja. Er zijn hier geen verpleegsters en verzorgsters, uh, verzorgers die, uh, die Nederlands spreken. En wat gebeurt er dan? Dus, dan is er, dus dan is er de de niemand meer die ze verstaat als ze oud zijn. Nou, daarom kruipen ze bij elkaar. Hè? Dan, ja. uh, daarom gaan ze toch bij elkaar zitten. En dat is dus heel aardig als je daarover nadenkt. Ook uh, over die twee groepen emigranten, de jaren 90 en de jaren 50, zeg maar. Ik heb wel eens tegen mijn vrouw gezegd: Ja, wat gebeurt er straks met ons als we 80-85 ja. zijn? Want dan zijn er geen Nederlandse bejaardenhuizen <sus> en Nederlandse clubs en Nederlandse winkels. En ook geen Nederlandse kranten hey. meer. En ook geen Nederlandse kranten meer. Nee, absoluut niet. Want uh, wij zijn de laatste. En uh, ik, uh, ik ben van plan, vast van plan er nog 10, 12 jaar mee door te gaan. Maar op een gegeven moment gaat het licht uit. Ja. En, en, en heeft u enig idee waarom die behoefte nog zo sterk is aan die Nederlandse krant? Want uiteindelijk, dat zie je ook heel goed in de televisieserie... en dan begint er zo'n interview en dan uh, beginnen ze uh, in het Engels. En dan op een gegeven moment komen er een paar van die Nederlandse woorden tussendoor. En dan weer een paar Nederlandse zinnen en dan gaan ze weer verder in het Engels. Dus ze beginnen. Heer ze beide talen. Absoluut. Uh, maar het is uh, iets van nostalgie. Dus, uh, een hele hoop mensen die niet in die meer thuis, die door heel Noord-Amerika, want we hebben lezers in alle staten van Amerika, en alle provincies van Canada en die wel geïsoleerd worden, die zeggen vaak het is mijn enige contact nog met de Nederlandse taal. Uh, en, en dat stellen ze heel erg op prijs, en dat willen ze bijhouden. Ja. En daarnaast brengen wij natuurlijk een, een, een stukje nostalgie naar een Nederland, wat natuurlijk al lang niet meer bestaat. Uh, dus uh, het is gewoon uh, eigenlijk uh, heel gezellig, uh, wordt vaak <laughs> gezegd. Die krant is gezellig, er staan veel uh, er brieven in, ja. mensen die hun verhalen uh, kwijt kunnen en uh, vertellen. Ik, uh, als, ik, als ik even mag vertellen, ik kreeg een brief van een meneer uh, die woont in British Columbia. En die een vrouw was overleden en, en die moest... Uh, het wat zuiniger aangenoemde, die heeft de krant toen opgezegd... en twee maanden later kreeg ik een vreselijk lieve brief van die man... dat zei, nee, ik kan niet zonder, ik, uh, hier heb je een cheque, uh, ik, ik uh, neem hem toch weer uit. En toen kreeg ik een paar dagen later een telefoontje van een vrouw... die wilde voor die meneer betalen, ja. omdat, ze, omdat ze het zo zielig vond. Oh, dat is heel lief. Tom Bijvoet, mag ik, uh, mag ik u danken voor het meepraten... in deze uitzending van Vaarwel uh, Nederland? Ja, jullie ook bedankt en heel erg bedankt voor de aandacht die jullie besteden aan deze groep, die veel te lang vergeten is geweest in Nederland. Goed zo, dankjewel. Ja, het woord gezellig, dat, dat valt ook altijd weer Tom bij, want al die mensen die, die, die weggaan, want jij bent van de emigratiebeurs. Ja, ja die gezelligheid, laten ze dat een beetje achter, of niet? Nou, ja, ja en nee, maar ze zoeken het ook wel weer op. En ze maken het wel weer Nederlands gezellig. En tegenwoordig is natuurlijk de wereld wel zo klein... dat iedereen heeft een satelliet uh, of kan een satelliet verkrijgen... en zit dan gezellig voor de Nederlandse televisie, uh, maak ik vaak mee. Dus. Ja, en, en nog kort, hè, denk aan het eind van het eerste uur... wat zijn nou de tips om het succesvol te maken? Ik bedoel, het is jouw werk voor een deel. Ja, nou, ik, ik zeg zelf altijd van... want vaak, dat kan ik wel beamen, vaak begint het bij een vakantie... en dan kom je in een omgeving of met een studie... Uh, en dan kom je in een omgeving waar je zegt... van daar zou ik wel kunnen op blijven of willen blijven. En ik zeg dan altijd van... nou, als je dat dan tijdens je vakantie hebt gedaan... ga er dan ook eens zitten buiten de vakantieperiode... en doe een soort proefemigratie. Ga er eens een keer een tijdje zitten... Uh, bezoek ook de scholen voor de kinderen. Uh, praat met werkgevers. Want dan dan weet je pas echt hoe het uh, is. En dan weet he? je een beetje hoe, hoe het eraan toe gaat. Well, dat is heel boeiend dat je dat zegt. Want uh, dat blijkt ook uit mijn eigen onderzoek. Dat je uh, merkt dat eigenlijk in de jaren 67. Uh, de Nederlandse regering daar al van overtuigd raakte. En die begon met allerlei jongerenprogramma's. Dus er gingen jonge boeroprogramma's naar Canada. En er gingen working holiday schemes naar Australië. En dan merk je dus dat mensen uh, werden... Uh, succesiefelijk werden gewend geraakt aan het feit dat ze moesten leren emigreren. Ja. En dat heeft echt wel uh, uh, tot de dag van vandaag in feite zijn effect... Nou ja, en nee, wat, ik, wat ik ook altijd zeg is: nog één tip: is taal. Leer de taal. Ja, ja dat lijkt me, lijkt me heel, heel handig en ja. ook heel duidelijk. Goed, mag ik jullie danken voor het meepraten in dit uh, eerste uur van Vaarwel Nederland. Een uh, speciale uitzending. Geen sport, geen langste lijn vanavond op Radio 1. Maar Vaarwel Nederland. En dat alles natuurlijk omdat Max die prachtige serie uitzond op televisie de afgelopen vier weken. Vaarwel Nederland. En wij praten er zo meteen over verder. We hebben nu gesproken over waarom mensen willen. Emigreren. Waarom het af en toe misgaat en zometeen in dat tweede uur. En dat is ook een mooi verhaal en misschien ook wel een vergeten verhaal. De achterblijvers. Tot zo. NPO Radio 1. Kwesties. In Rotterdam Zuid is er een diepe kloof tussen hoog- en laagopgeleiden.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 alle kinderen willen groeien, ook kinderen met een handicap. Ga naar lilianefonds.nl. De ideale plek voor het hele stel. Groepen.nl. Groepen.nl. NPO Radio 1.